10 uur. NPO Radio 1. met Karel johan de Zwart. Ja, het is een uh, chic paasontbijt hoor. En dat bedoel ik niet per se het paasbrood dat hier op tafel staat, maar meer het gezelschap. Want het gebeurt niet iedere dag dat je vier burgemeesters aan de spraakmakers tafel hebt. Petra Dassen van Bezel, Jan van Zanen van Utrecht. Jan Boelhouwer van Gilzerijen. En Pieter Smit van Oldambt praten we zo verder mee over de veranderingen in hun vak als burgemeester. Na het NOS Journaal met Jan van der Putten. De beschieting van van een café in de Amsterdamse wijk De Pijp was een op zichzelf staand incident, zegt de politie. Zoals het er naar uitziet, had het niets te maken met het geweld in de onderwereld van de laatste tijd. Aan het begin van de nacht vuurde een man vanaf de straat een aantal schoten af op het café. Volgens de politie deed hij dat met een gewoon vuurwapen, geen automatisch wapen. Twee bezoekers raakten ernstig gewond. We weten op dit ogenblik dat een van die mannen. Het zijn Amsterdamse slachtoffers, die is geopereerd. En beide mannen zijn. De toestand wordt omschreven als stabiel. Ja, op dit ogenblik draait er gewoon een rechercheonderzoek. En dit is eigenlijk uh, de laatste stand van zaken. Na de schietpartij ging een scooter met één of twee mensen er met hoge snelheid vandoor. En de politie is op zoek naar de verdachte of verdachten. Vannacht werd, uh, werd er in een andere wijk, Geuzeveld, ook enkele kogels afgevuurd op een café. Daar raakte niemand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 Het Chinese ruimtestation dat terugviel naar de aarde is in de atmosfeer grotendeels verbrand. Stukken schroot kwamen terecht in de stille Zuidzee. Het station werd in 2011 gelanceerd en was zo groot als een touringcar. Bij een gevangenisopstand in de Mexicaanse staat Veracruz zijn zeker zes politieagenten omgekomen. Er is ook nog een zevende dode, maar het is onbekend of dat een agent was of een gevangene. Costa Rica in Midden-Amerika krijgt de jongste president... die het land ooit heeft gehad, Carlos Alvarado Quesada. Kandidaat van Centrum Links is 38 en hij is voorstander van het homohuwelijk.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 Blok gaat het daar ook nog hebben over de wederopbouw... na de ramp met orkaan Irma. En donderdag sluiten ministers een reis af in Colombia... waar het vredesproces op de agenda staat. Dat is weer nog. Bewolkt en regen. In het oosten en zuidoosten valt het minst. Het wordt 8 tot 14 graden. Morgen wisselen bewolkt, later op de dag buien mogelijk met onweer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Ja, met frisse tegenzin op weg naar Schoonmoeders... of de Meubelboulevard. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Ja, er staat geen file, maar er is wel een weg afgesloten. De A27 van Breda naar Gorkum. Tussen het Hoijpolder en Hank is de rijbaan dicht. Er ligt een lading Z0 op de weg. Het verkeer vanuit Breda naar Gorkum kan omrijden via de A16 richting Rotterdam. Daarna over de A15 naar Gorkum. Magistraal. Neo-rauch in de fundatie Zwolle. Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl.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 De zwart. Spraakmaker. Er worden tegenwoordig andere eisen gesteld aan burgemeesters. Was hij of zij, meestal hij, sorry mevrouw Dassen... vroeger nog vooral die meneer met een ambtsketen. Een moderne burgemeester is meer dan een professioneel lintjesknipper. Hij of zij is een bruggenbouwer, een crisismanager, een crimefighter... die hoe treurig soms zelfs met de dood wordt bedreigd. Kortom, er wordt veel meer verwacht van een burgemeester dan vroeger. Reden voor ons om vier burgemeesters voor het paasontbijt uit te nodigen. Burgemeester Petra Dassen van het Limburgse Bezel... Jan van Zanen van Utrecht, Jan Boelhouwer burgemeester van Gielzerije en Pieter Smit uit het Groningse Oldhand. Ja, Jullie collega, uh, burgemeester Wil Hoebe werd kort geleden met een uh, vuurwapen bedreigd door een gemaskerde man. En dat gebeurde toen hij met zijn auto op weg was richting het gemeentehuis. In het buitengebied liep de uh, bedreiger op de auto van de Voerendaalse burgemeester af... en hij richtte zijn pistool op Hoebe. Als jullie een uh, dergelijk bericht horen... Wat, wat, ja, dat is een beetje een sportvraag, maar wat gaat er dan door jullie heen? Pieter Smit van Olland? Ja, daar schrik je enorm van. Want ja, iedere burgemeester, eh, allemaal, probeert het goede te doen... voor de, voor de inwoners van de, de gemeente waar je voor werkt. En als er dan dit soort reacties eh, komen, dat collega's echt moeten gaan vrezen voor hun leven, ja, dan, dan, dan lijkt het wel of wij ergens een of andere bananenrepubliek aan het worden zijn. Dus ik vind dat wel heel, heel zorgen en ik, ik vind ook dat daar streng tegen opgetreden moet worden. Ja, doodsbedreigingen, als je het googelt, hè, de termen burgemeester en doodsbedreigingen, dan krijg je een enorme hoeveelheid hits. Dus als, je, als je kijkt naar hoe vaak het voorkomt, ja, je krijgt bijna de indruk langzamerhand dat het uh, bijna normaal is, dat het hoort bij het vak van burgemeester. Is dat is dat een bizarre constatering, mevrouw Dassen. Nou, ik vind niet dat het erbij hoort. We moeten daar ook uh, stelling tegen nemen. Ik denk dat wij in ons ambt uh, met het gemeentelijk apparaat... veel meer nog moeten insteken op preventie. He, als ik denk aan, aan drugsgerelateerd geweld, hemmen, daar kunnen we met z'n allen nog veel meer doen. Zodat die burgemeester, wat dat betreft... ook niet uiteindelijk aan het einde van de streep... altijd alleen daar staat als uh, degene die het moet aanpakken. En je kunt het ook nog veel sterker met de politie en uh, OM uh, samen oppakken. Daar zijn we wel op weg. Maar ik vind dat die integrale aanpak... wat meer en sterker nog onder het voet ligt gebracht... Ja. En, en wat, wat, want dat klinkt mooi, integrale aanpak... maar wat, wat heeft hij dan om het lijf? Want hoe ja, voorkom je daarmee dit soort uh, narigheid? Nou, voorkomen, dat weet ik niet. Maar je kunt er in ieder geval alles aan doen... om, om gewoon de, de, de informatiebronnen die we met elkaar hebben... gewoon goed op elkaar af te stemmen. De aanpak goed op elkaar af te stemmen. En wat ik toch constateer, we doen daar pogingen toe. Want dat we toch nog vaak organisaties zijn... die in hun eigen organisatie, in hun eigen kolom werken. Ja. Hè, die daar ook afgerekend worden in Den Haag. En dat we veel meer die integraliteit met elkaar moeten, moeten oppakken. Nog ja. veel meer. Samen ergens voor staan. En niet de politie afrekenen alleen op de politie en het OM. op OM, maar samen op politie OM en gemeente wat bereiken we met elkaar? En we hebben daar natuurlijk in het land uh, mooie netwerken toe. We hebben de Riks uh, in, in alle provincies, uh, de regionale informatie en expertisecentra. Waar dat juist gebeurt, maar waar het ook heel erg vechten is om die drie kolommen... en andere ketenpartners, zoals dat heet zoals een belastingdienst... om die ook echt daadwerkelijk vanuit het hart met elkaar te laten samenwerken. Ja. Wie van u hier aan tafel, van meneer Boelhouwer weet ik het... en daar gaan we het zo meteen ook nog wel even over hebben... maar wie is er verder uh, wel met de dood bedreigd als burgemeester? Maar nou, niet zo in de trant van, van Jan. Ik was nee. hem geen nee. dag wethouder, want dat geldt ook. Ja, die vraag was eerst: wat doe je dan? Wat gaat er door je heen? Dat is een rare vraag. Maar ik heb. Hm. Denk, Waarom is ik, dat denk, een rare ik, vraag? Ik, nou, weet je, wat gaat er dan door je heen? Ja, je werkt door. Van Tori, hoe kan het? Ik, ik probeer hem dan contact te zoeken. Weet je, een appje te sturen. Van uh, hou je haaks. En ja, ik ben natuurlijk ook nog voorzitter van de VNG. Dat je dan toch. Uh, we, alles wat we kunnen doen, moeten we doen. En zo'n zo collega moet gesteund worden. Ook, ook die wethouder die toen naar het buitenland is gegaan ja. voor een tijdje. En ja, dat kan dus gewoon het niet. Dat, goed, uh, ja, maar goed, dat constateren we dan. Het is aan de orde van de dag. Ja, het is aan de orde van de dag. Maar ik ben nooit zoals Jan uh, Boer. Maar daar zal Jan zelf over vertellen. Nee. wel De eerste dag van mijn wethouderschap stond er. Het was op Opstelde nog burgemeester ergens in kanalen en dood uh, aan opstelt in Valzane. Maar weet je, dat was waarschijnlijk een oplichting. Ik, ik, ik heb het nog niet aan mijn lijven onderzonder gelukkig. Nou, meneer Boelhouwer, u praat uit ervaringen. Ja, mijn bloed, mijn hart staat stil op zo'n moment even. He, dat uh, uh, ja, het geeft ook allerlei herinneringen weer van toen, toen dat bij mijzelf speelde. En. Uh, ja, je hebt natuurlijk vreselijk te doen met zo iemand... maar het is tegelijkertijd ook de constatering... van dat er echt in de boze buitenwereld wel degelijk een, een oorlog aan de gang is. Waarbij criminelen niets ontziend zijn en steeds zwaardere wapens pakken. Dat zie je nu ook weer met die liquidatie in, in Amsterdam... van de broer van een uh, kroongetuige. In de Mokro-mafia. Uh, uh, Mokro-mafia. Uh, en uh, het gebeurt dag-dagelijks dag dit, uh, dit soort incidenten. En voor de verkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen hebben alle partijen beloofd... dat ze daar echt ook veel meer aandacht aan gaan besteden. Dat we hier niet een soort Sicilië moeten worden. En, uh, we zijn maar wat, wat, wat, wat is daar aandacht aan besteden? Wat, wat nou ja, houdt dat dan in? Ik ben in? nu dus ook inderdaad uh, gewoon heel benieuwd... hoe zich dat uh, ook daadwerkelijk uh, uh, laat zien. Hè? Betekent dat ook dat er meer geld komt voor opsporing? Want je zit nu heel vaak met... Een heel concreet voorbeeld. Hè. Een groep rechercheurs is bezig met een, een zware criminele bende aan te pakken... die zich bezighoudt met... Uh uh, synthetische drugsproductie. Uh, maar ja, dan wordt er ineens een oude dame vermoord... en dan komt toch het dilemma van waar gaan we achteraan? He, gaan we nog door met die zaak waar we al heel lang mee bezig waren... of leggen we die nu even op de plank... en gaan we achter de moordenaars van die oude dame aan? Dat zijn echt de dilemma's waar de politie op dit moment keihard voor staat. En dan ja. kunnen ze het ene niet doen... Ja. en het andere moeten ze dan wel gaan doen. Ja. Nou, dat is de vraag of wij dat allemaal zo moeten willen... in Nederland ook. <laughs> en, uh, want die zware criminaliteit... Ja, die is echt levensbedreigend voor heel veel mensen. Je ziet het ook, hè? er raken steeds meer mensen uh, uh, gewond. Er worden de verkeerde doodgeschoten bij liquidaties. Uh, en overdag bij scholen. Uh, en overdag bij scholen. Ja. Niemand, uh, niemand maakt zich nog uh, uh, als crimineel zorgen... Van waar, de kogels, uh, waar de kogels kennelijk terechtkomen. En dat is wel de wereld waarin wij opereren, ook als burgemeesters. Ja. Want u bent toen uh, bedreigd door Jan B. He? Die is ja. toen uh, veroordeeld ook voor... Uh, leveren van wapens aan de via. Aan aan aan daar is hij daar het verband ook. Uh, aanvankelijk werd hij uh, ja, niet eens veroordeeld... omdat er al een zaak liep hè, met, die, met, die, uh, met die wapenhandel. Nou, hij, had mij, hij had mij bedreigd, uh, maar ondertussen is hij ook al veroordeeld... wegens het uh, verdonkere manen van een uh, in stukken gezaagd lichaam... En ook vanwege uh, inderdaad het leveren van uh, grote hoeveelheden uh, wapens, uh, kalasnikovs aan de Mokromafia in Amsterdam. Ja. En toen dacht hij in eerste instantie, ja, de officier van justitie moet die bedreiging er nou ook nog bij. Ja, en daar werd u toen heel erg boos over. Ja, want ik denk dat je op die manier een signaal naar de buitenwereld geeft. Dat acht, dat bedreigen dat staat in geen enkele verhouding tot die andere dingen waar hij al voor veroordeeld is. Terwijl ik denk, dit is raakt echt de basis van het bestaan van het openbaar bestuur. Als bestuurders niet veilig hun werk kunnen doen... Uh, dan uh, is er iets heel ergs aan de hand in Nederland. Ja, en uh, uiteindelijk kreeg hij een, uh, een maand voorwaardelijk, geloof ik? Ja, drie maanden voorwaardelijk. Ja. Met een proeftijd van een jaar, maar hij zit zeven jaar vast. Dus... Uh, in de werkelijkheid stelt dat natuurlijk ook niet zo vreselijk veel voor. Nee, maar... want dat was mijn vraag. Wat is het signaal dat van zo'n veroordeling uitgaat? Hoe serieus nemen we het dan als samenleving? Nou, in ieder geval heeft uh, de rechtbank het wel serieus opgepakt. En ook tegen de officier van justitie... Uh, aan de justitie voorgehouden, luister eens... Je kan dit niet zomaar seponeren, laten lopen. Je zult erachteraan moeten. Ja, dat dat dan vervolgens, dat dat in combinatie wordt gebracht met die andere straffen. Ik kan ermee leven dat ze dat eh, toch in ieder geval opgepakt hebben. En dat dat een zaak op zichzelf is geweest. En ja. niet zomaar aan de kant is geschoven. Ja, we zijn nu beland in het thema uh, de burgemeester als crimefighter. In hoeverre hebben jullie het idee, uh, uh, Pieter Smit, en ik kijk ook even naar u. Met uw politieverleden, uh, Politie Haaglanden. Um, in hoeverre is de burgemeester van tegenwoordig. Toegerust om inderdaad die crime fighter te zijn. Je moet ook eerst de vraag stellen: is de burgemeester daarvoor? Ja. Goed. Hele goede vraag. Ja. Ja. Man, wij hebben het Openbaar Ministerie, het officier van Justitie, dat is de crime fighter. Ja. Wij zijn verantwoordelijk voor de ja. openbare orde. Maar toch ja. hebben jullie die rol gekregen. Ja, we zien dat we hem steeds meer krijgen. De burgemeester komt ook steeds meer achter die voordeur. Je ziet het in de discussie rondom de ondermijning. En natuurlijk moeten we daar ook vanuit de gemeente zo alert op zijn. Maar we moeten oppassen dat wij niet de, straks de sheriff zijn die door de, de, door de stad heen lopen. ja daar is het om voor ja dan hangt er inmiddels een ster aan die Amsketen meneer van zalen een sheriff ster nee, nee nee ik heb uh, prachtig uh, de, de rood wit uh, in de in de ambtsketen dat is van utrecht uh, het rood wit van utrecht en Sint maarten uh, nee, ik, ik, kijk, we, we doen wat we moeten doen. En we mogen meer dan in het verleden. We hebben dus meer bestuurlijke bevoegdheden gekregen. Soms is het strafrechtelijk traject waar het Openbaar Ministerie van is: die moet echt iets bewijzen, keihard maken. Dat duurt eindeloos. En dan is er een overlastsituatie waar burgers echt last van hebben. Mensen in wijken en buurten, jarenlang. En dan maken wij soms gebruik van onze iets te sluiten. Ik doe het bijna elke week te sluiten. Of, nou. ja. Dat moet ook. En heb kwekerijen. Hennep vooral, hennep -kwekerijen elke week is het raak. Of een waarschuwing of in de Sfeer van de Horeca. Noem maar op. Maar ik weiger toch te, En het, ik doe wat ik moet doen, dat geldt ook voor demonstraties en met het voetbal. Maar ik vind het woord crime financier van helemaal niet. Dat, dat vind ik helemaal niks. Ik vind het Maar als het dan in de praktijk daarop neerkomt. Ja, maar ik vind dat het er niet op neerkomt. Je moet nee. je er ook niet op voort. Je moet gewoon de dingen doen die nodig zijn. Maar als ik iets sluit, is, wil dat niet ja. zeggen dat ik crimvaart Maar goed, wat, is, wat, is, in uw geval, in, wat ja. is in uw geval? En uh, even kijken als we naar uw terrein, als we dan gaan afbakenen, Want Deze, dat is wat u graag zeker. wilt, als ik uw woorden goed begrijp. Um, in hoeverre is het feit dat u hier toch meer mee te maken heeft een gevolg van uh, nou ja, bijvoorbeeld een overbelasting van het OM? Ja, nou, wij kunnen dingen sneller doen. Ja? Ja, en, en, en de tijden zijn veranderd. Kijk, een tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld... dat is iets van de afgelopen tien jaar. Die bevoegdheid krijgen wij. Ik ben blij dat ik hem heb. Sorry. Er is heel zorgvuldig uh, over nagedacht. Maar ja, dat plaatst je wel in een andere rol. Want soms vinden de betrokkenen, zijn er niet blij mee. Uh, het feit dat wij nog steeds in bewaringstellingen doen... voor mensen die echt een gevaar voor zichzelf... of de samenleving zijn, komt bij mij natuurlijk ook... in de grote stad heel vaak voor. Ja, dat zijn toch dingen die je doet. Maar om daar nou het sticker crime fighter op te plakken... Oké, okay, maar dan plakken we die sticker er niet op. Maar bent u het er helemaal mee eens? En uh, ik kijk even naar jullie allemaal hier aan tafel... dat die rol veranderd is. Dat is een realiteit waar we mee te maken hebben. Maar het is nooit de burgemeester die alleen als enige... of ergens optreedt. Het is een combinatie van. En die combinatie zouden we veel sterker ja. moeten zoeken. En ik ben het met Jan naast mij heel erg eens. We moeten ook heel sterk het geluid laten horen absoluut onacceptabel is, want zo'n bedreiging dat doet ook wat met je als mens, en dat baart mij zelf ook heel erg veel zorgen. En wat betekent dat op de lange termijn voor het openbaar Zeker. bestuur? Ja, je zult er maar aanstaan. He, en ambu ambulance en Zeker, dus ja, ambulance, Zeker, dat is een brede ontwikkeling in de samenleving, maar die vuist moeten we blijven maken om, en, en dat geluid moeten we laten horen. Meneer Bolhuis, um, u zei net uh, mijn bloed staat stil of mijn hart staat stil als ik dat hoor van collega's dat ze bedreigd worden. Hoe, was, hoe heeft u dat zelf toen persoonlijk ervaren in, in, in het geval van uw doodsbedreiging? Nou, ik moet zeggen dat de politie dan echt heel adequaat. Opereert en direct optreedt en beveiliging organiseert en uh, ja. maatregelen neemt. Uh, maar ik ben. Ik ben ongeveer een jaar geleden ook echt gewoon fysiek een keer aangevallen. En dat heeft mij nog echt veel meer gedaan... dan de keer toen uh, inderdaad de aankondiging was... dat er iemand met een kalasnikov en handgranaat op weg was naar mijn huis. Ja. Uh, dat, dat, pakt je, dat raad je dus echt letterlijk fysiek. En wat, ben wat ik gebeurde in... er? Nou, ik werd uh, door iemand uh, uh, van, van, de, van de weg gereden. Die vond dat ik uh, te langzaam reed. Maar ik stond te wachten op een tegenligger die eraan kwam. En... Uh, toen zag hij dat ik de burgemeester was met zijn maat en die stapte uit de auto en die probeerde mij uit mijn auto te sleuren. Want ik had mijn raam open gedaan. Ik zei, wat is hier aan de hand? En nou dat had ik natuurlijk nooit moeten doen. Dus ik met mijn, uh, werd bij mijn revers gepakt en uit, uh, geprobeerd mij door het raam naar buiten te, te sleuren. Dat vond ik echt. Dat heeft mij heel erg geraakt. Zoiets. Ja, echt, echt, echt. Ja. Ja. ja, En heeft dat nog een staartje gekregen ook? vervolgens? Nou ja, de mensen die dat gedaan hebben, die hebben een aantal echt een, een tijdje in, in hechtenis gezeten en uh, daarna heb ik er toch uh, mee ingestemd om die zaak maar via mediation uit te praten, want dan kom je nog eens een keer met die mensen in gesprek ook ze zouden toch niet meer straf hebben gekregen dan uh, de dagen dat ze hadden vastgezeten, dat werd mij ook wel duidelijk en dan denk ik, nou dan kan je toch nog eens beter met die mensen in gesprek gaan, van wat is hier nou eigenlijk aan de hand en waarom ja. doe je dit en ja. wil je dat in godsnaam je religie dat je dat de volgende keer niet weer zo moet dat doen. Wat was hun ja. verhaal? Hun verhaal was uh, uh, dat zij boos waren vanwege het feit dat wij een keer bij een van hen binnen waren geweest wegens een uh, uh, wietkwekerij. Maar ze werden dus eigenlijk, want ze reden u eigenlijk van de weg af, uh, ja. uh, ze werden nog bozer toen, toen ze zagen, ja. hé, hey, dat is de burgemeester. Ja, zeker. Ja, ja <laughs> daar gingen ze ook op. Wat ik dan opvallend vind is dat u het graag praktisch wil oplossen, terwijl in het geval van Jan B., de wapenhandelaar, daar was u heel principieel, uh, uh, hè, dit kunnen we niet doen met, uh, met het bestuur, met mensen uit het bestuur, namelijk bedreigen, en in dit geval bent u, kiest u voor de, nou ja, wat praktische oplossing eigenlijk, en geen rechtszaak. Ja, in dit geval heb ik ervoor gekozen om echt met die mensen in gesprek te raken. Omdat ik ook wel uh, de indruk had dat het uh, uh, een kort lontje van het moment was. En niet echt zware criminelen die erop ja, ja. uit waren om mij, uh, ja, om ja. mij echt uh, van alles aan te doen. Ja. Ik wil even in uw gemeente uh, blijven met uw goedkeuring. Gielse Misdaadverslaggever Peter R. de Vries noemde het kerkdorp Hulten namelijk. Dat is onderdeel van Gielse um, Een Eén van de meest criminele dorpen van Nederland. Roy Heerkens sprak met Johan Gil aan de keukentafel van zijn woonboerderij. Goedenavond, een stevige waarschuwing van de hoofdofficier van Justitie in Brabant. Bart Nieuwenhuizen zegt dat we moeten oppassen voor Italiaanse toestanden. Met name het openbaar bestuur is behoorlijk aan de weg aan het timmeren, ook in de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Ik ben Johan Gillis en ik woon in Hulte, het kleinste dorp van uh, Gillis Ons dorp heeft natuurlijk... Uh, Best een verloop, zeker omdat een aantal mensen uit de agrarische sector gestopt zijn. Er komen bedrijfsgebouwen vrij. Ja. En dan eh, krijg je het verhaal van mensen die willen huren, maar onder ja, niet bekende voorwaarden. Nou, dat is in elk geval het telen van eh, bepaalde plantensoorten die eh, niet gedeeld mogen worden. Eh, Wietkwekers... Ja, door strenge optreden van met name Jan Boelhouwer onze burgemeester... zijn er toen enorm veel opgerold. Tien Brabantse burgemeesters worden bedreigd. Politie en justitie doen hun best in de strijd tegen drugs. Maar de criminaliteit neemt niet af. Crimineel Jan B. uit Hulten is nu toch veroordeeld... voor het bedreigen van burgemeester Boelhouwer van Geelserijen. Die is veroordeeld voor een, een, een wapenhandel en, uh, met het criminele circuit. Dit is Jan B. Hij zou de grootste wapenleverancier van de onderwereld zijn. Voor de handel in wapens en het lidmaatschap van een criminele organisatie... is hij veroordeeld tot vijf jaar en zeven maanden cel. Op zich heeft er uh, hier in Hulten met uh, Jan Roeters... want het is gewoon een geboren uh, jongen in, in, in ons dorp... nooit iemand problemen mee gehad. Ja? Uh, hier, hier waren de problemen niet met de dorpelingen in elk geval. Hij wist goed hoe je dat moest uh, spelen, dat spelletje. Een echte burgemeester. En die zeker strafbare feiten waar hij op in kan grijpen... ja, onderdrukt. Keihard. En met risico in mijn ogen voor zijn eigen. Nou, ik waardeer zijn standvastigheid erin. Ik heb daar respect voor. Je hoort het ook bij Johan Gillis, een van de dorpelingen. Um, op zich is Jan B. geen verkeerde man... Terwijl hij dus wapens leverde aan de, de Mokro-maffia... de daden van hun dorpsgenoten lijken een beetje, ja, een beetje te worden vergoedelijk bijna. Ik zag jullie ook uh, in beweging komen bij die opmerking eigenlijk. Uh, meneer Boerhauer, uh, is dat een probleem? De steun van dorpsgenoten als het gaat om uh, types als Jan B. Die eigenlijk een soort, ja, uh, nou, steun is misschien... gaat net te ver, maar er is ook niet heel veel verzet tegen. Nou, het is ook een van de verklaringen waarom het in Brabant... echt ook zo uit de hand is gelopen. En moeilijk aan is te pakken. En moeilijk is aan te pakken. Ja, ach, mensen denken van... ach, zo'n wietkwekerijtje bij de buren... laat ze ook wat bijverdienen. Uh, moet ik nou degene zijn die dat aanhanger gaat maken? Laat de politie zijn eigen werk doen. Terwijl uh, het gevaar ervan... Heel erg groot. Dus als je dat in een woonwijk hebt. Het brandgevaar is enorm. Ja, ja. 20% van alle branden in Nederland. is zeg maar uh, wietge wietkwekerij gerelateerd. Uh, je ziet, het, je ziet het, in het in het buitengebied ook. De schietpartijen die er het gevolg van zijn. Echt, het is levensgevaarlijk. Maar mensen denken nog: ja, dat, dat moet ik maar niet doen. Ik kijk wel liever de andere kant op. Want het is ook gevaarlijk als ik me ermee ga bemoeien. Het zijn levensgevaarlijke mensen natuurlijk die het doen. Ja. En. Uh, dat ja, wij zijn continu bezig om mensen duidelijk te maken dat wij het ook niet alleen kunnen. Als burgemeester niet, als politie niet, als openbaar ministerie niet. Wij hebben echt de hulp van onze burgers nodig om deze oorlog te stoppen die er aan de gang is. Ja, maar ik kan me voorstellen dat, dat uh, die strijd tegen die criminaliteit, uh, en in dit geval uh, gaat het over, uh, over drugs uh, en hen dat, dat, dat maakt het gewoon lastig om daar. Uh, het maakt het moeilijk grijpbaar, laat ik het zo zeggen. Nou, we krijgen er wel steeds beter greep op. Want hoe krijg je die bevolking dan wel zo ver... dat ze inderdaad wel uh, met u meedenken en niet met de buurman? Nou ja, wij zien dat het aantal meldingen bijvoorbeeld... bij Meldmisdaad Anoniem, wat binnenkomt, dat dat echt... Uh, anoniem, dat is dan de sleutelop. Ja. ja, zeker, maar daar ja. is verder niks mis mee. Want er worden door Meldmisdaad Anoniem... vele honderden, bijna duizend, meer dan duizend misdrijven opgelost... die anders nooit zelfs in beeld zouden zijn gekomen bij de politie. Maar uh, je ziet dus dat uh, de meldbereidheid van mensen ook uh, enorm toeneemt. Mensen ook wel zien dat het uh, gevaarlijk is. Ja. Mevrouw Dassen, um, ja. u, u heeft als uh, burgemeester van een uh, pittoresk maar klein Limburgs dorp uh, heeft u ook te maken met, met, met dit, dit, dit soort criminaliteit? Ja, dat is, uh, soms is er wel eens een misvatting. Hè, dat je denkt, het gebeurt allemaal in de grote stad. Maar Zo ondertussen is het, is het juist overal. Juist niet, misschien het, is, het is overal. Ja, is uh, ook wij hebben onze hennepkwekerijen, boeren die bedreigd worden. Ja. Als ze tot de ontdekking komen dat hun veld uh, misbruikt wordt. Misschien en, dan wel meer juist in de, het, het, de buitengebieden. Ja, het, het, buitengebieden zijn de landelijke gemeentes in Limburg. maken zich daar met recht ook heel veel zorgen over. En wat wij heel erg belangrijk vinden is ook aandacht. Hè, preventie, campagnes van mensen. Je zet je leven op het spel. Je zet het, zet spel, het, op het leven erop. van mensen mensen, van je, je buren op het spel. Ook steeds als er iets gebeurt, dat ook ja, bijna uitmelken. Hè? En daarnaast, maar, noem mij een idealist, maar denk ik toch ook dat we als samenleving de opdracht moeten houden om perspectief te bieden aan mensen die het even niet meer zien zitten. Dat dat aanlokkelijke van even hennepkwekerij, dat dat, ook, dat daarnaast nog iets anders is. En ik denk dat dat, dat is een moeilijk, ik zie je ook moeilijk kijken. Ja, zo ik, van, ik maar dat is echt wel ook iets waar, waar we ook aan kunnen en moeten blijven werken. Dat er nog een ander perspectief is naast het criminele En hoe dan? Hoe geeft je mensen dat perspectief? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het begint bij bestaanszekerheid, banen, sociale Opleiding. cohesie, ja. samenhang. Dat, dat zijn natuurlijk allemaal vage termen, maar toch ben ik er als mens van overtuigd dat dat, dat ja. ook iets is waar we niet moeten vergeten. Dat zijn vage termen. Maar goed, even Ja, dat even vindt het... u vage termen. Nou ja, ja, dat zegt u. Is dat, u. Ja, zegt dat, zegt dat toch, wordt dat vaak tegen ons gebruikt. Ah ja, er komt... Het is gewoon heel belangrijk dat, dat ja. er samenhang is in een wijk, dat mensen weten, gewoon, je kunt op een eervolle manier je, je, je ja. geld verdienen als je schulden hebt. Dan heb je toegankelijke gemeente. Je hebt een gezinscoach... die je kan helpen, die je juist andere wegen kan laten zien... dan dat verlokkelijk. Want die criminelen weten natuurlijk... donders goed wie ze moeten benaderen. Hè. Ze de weten kwetsbare, donders goed wie ze moeten benaderen. En daar hebben we wel als politiek, als bestuur... een opdracht om ja. die mensen juist ook iets anders juist. te laten zien. Is dat een opdracht van het bestuur, meneer Van Zamen? En ik spreek u even op... aan als voorzitter van de VNG. Eén nee. kan niet zonder het ander. Wat Jan, wat de burgemeester Boelhouwer zegt... van erop zitten, gecoördineerd, stevig zijn... en er ook echt voor kiezen in geld en kapitaal. Capaciteit, dat is één kant van de zaak waar ik het zeer mee eens ben. En dat je ook als burgemeester je verantwoordelijkheid neemt. En daarover weer aan je gemeenteraad verantwoording aanlegt. En aan de andere kant het perspectief bieden. Want het perspectief maakt van, waar gaan ze nou voor? Gaan ze voor uh, krantenwijk? He? En een opleiding, of gaan ze voor het snelle geld van uh, als koeriertje, als ja. u begrijpt wat ik bedoel? Nou, het antwoord is eh, vaak het laatste. Eh, zo is dat. En dat moeten we dus doorbreken door het minder aantrekkelijk te maken, door het perspectief te houden en op te treden. En daar hebben we overigens ook wel actieve en alerte burgers bij nodig. Ja. Dat gaat over steeds beter. Ja, maar, maar, maar je, hoe is genoeg. dat in, in, uh, in het Oldamt, meneer nou, Smit? wel vergelijkbaar. Kijk, we moeten ook bij ons in het gebied niet naïef zijn. We zien ook vanuit het zuiden een trek naar het noorden komen. Maar we moeten ook duidelijk maken dat er niet zoiets bestaat als snel geld. En als je dat wel doet, uh, dat daar een sanctie op staat, dat we duidelijk zijn dat we dat niet accepteren. Maar tegelijkertijd, ik zie ook bij, uh, bij mij dat het vaak de kwetsbaren zijn die dan hun zolderkamer beschikbaar stellen. Nou, die mensen moeten we op een andere manier helpen dan alleen uh, hun op straat zetten in de gezin, want dat is niet de oplossing. En in hoeverre uh, kun, je dan, uh, kun je daar iets mee als burgemeester? Hoe, uh, kun je daar invulling aan geven? Want je kunt, je kunt de boodschap uitdragen. Uh, hè? Er moet een perspectief zijn, dat snap ik. Maar in hoeverre kun je dat concreet maken voor mensen? Als oh, Meester? Kijk, nog niet zo lang geleden was er bij ons ook een keer een, een hennepkwekerij. En dan blijkt dan een gezin te zijn die al afgesloten is van, uh, van, uh, ja. van uh, de nutsvoorzieningen. Uh, allemaal in de schulden zitten. Ja. Um, dan kun je zeggen, joh, ik zet zo'n gezin op straat. Of zeg je, van nee, we gaan kijken hoe we zo'n gezin kunnen helpen. Ja. Kunnen we meedenken om die schulden aan te pakken? Want daar begint het vaak uh, Maar je uh, wil mee. dat je een maar seintje nou, krijgt op dat moment ja. dat het afgesloten ja. wordt. Ja. Maar nou werd jullie allemaal hier over. aan tafel. De ja. tendens is uh, op dit moment in de samenleving. En dat wordt ook gevraagd, ook vanuit Den Haag en vanuit de samenleving. Uh, uh, een wat repressievere aanpak, keihard aanpakken. De maar dat is, eens, dat is echt eenzijdig. Dat is echt te als we niet die opbouw, dat op, opbouwwerk, op, jongerenwerk, op, jeugdwerk, uh, als we daar oor, niet, wijkagenten, precies. Wijkagenten, er zijn gemeentes die hebben dus geen uh, uh, welzijnswerk, haast niet. Dat zijn, als je dat soort fundamenten gaat afbreken, dan kun je wel preventie of kun je repressie roepen, maar je zult ook preventie moeten blijven doen. Anders wordt het dweilen met de kraan ja. open. Ja. Snap je uh, meneer dat? Van Zane, u had een hekel, althans u vindt het niet zo fijn als we de burgemeester als crimefighter neerzetten. Ja. Als we dat, we dat vinden nou helemaal niet fijn hoor. Als nee. we dat nou ja. eens herdefiniëren en we voegen daar dat laatste element aan toe. Namelijk dat wat positievere en misschien constructievere idee van stevig en betrokken, of zo Stevig en betrokken. Ja. Want, ja. Dat, dat soort werk. En, en geloofwaardig zijn. Want die benaderbaarheid waar u vanochtend mee begon, die eh, want je hoort ook veel als je een beetje nou. benaderbaar bent en wel eens op de markt komt u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Ja. Dan ben je ook meldmisdaad uh, anoniem in persoon. Kunnen ja. jullie eigenlijk leven met het woord crisismanager manager? Als we dat op de burgemeester ja, plakken. Dat is wel. De... Dat mag wel. Ja. Ja. Maar, ja. Maar, ja. maar het ja. is niet iedere dag crisis hoor. Nee. Nee. Nee. Nee. Maar als hij er is moet je hem kunnen Godzijdank. managen. Ja. En daar gaan we het zo meteen ja. over hebben. Na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Ja. En we nuttigen vanochtend het paasontbijt met vier spraakmakers... die geketend zijn aan hun ambt, die van hun werk houden... ondanks dat het niet altijd even fijn is. Misdaad, doodsbedreiging, we hebben het er net over gehad. Ze hebben ermee te dealen. Petra Dassen, Jan Boelhouwer, Pieter Smit en Jan van Zanen. Er worden andere eisen gesteld aan het moderne burgemeesterschap. Nou, Dat kunnen we rustig concluderen. Bijvoorbeeld, ik zei het al, als zich een crisis voordoet in de gemeente... Ja, dan wordt van de burgemeester verwacht dat hij kordaat en doortastend optreedt... en staan opeens alle camera's van het land op je gericht. Hoe gaan ze daarmee om? Dat naar de hoofdputter van het nieuws dus met Jan van der Putten. NPO Radio 1. De Amsterdammers die vannacht werden neergeschoten in een café in De Pijp. zijn zwaar gewond geraakt. Volgens de politie is hun toestand stabiel. En die beschieting zou niets te maken hebben met het recente geweld in de onderwereld. En volgens de politie is er niet met een automatisch wapen geschoten. In het zuidoosten van Somalië heeft de terreurorganisatie al shabaab een aantal militairen uit Oeganda gedood. Die maakten deel uit van de vredesmacht van de Afrikaanse Unie. Hoeveel militairen zijn gedood is onduidelijk. Oeganda zegt vier. Volgens de vredesmacht waren het er 59. Een lawine rotsblokken heeft in het noorden van Italië... twee mensen het leven gekost. Een auto werd meegesleurd en raakte bedolven. En een spoorlijn tussen Italië en Zwitserland... raakte door de steenlawine een tijd geblokkeerd. En het Chinese ruimtestation dat terugviel naar de aarde... is in de Grotendeels verbrand. Stukken schroot kwamen terecht in de stille Zuidzee. Carl-Johan de Zwart heeft u een prachtige stem. Dankjewel Jan van der Putten. Tweede uur van dit spraakmaker Spaas paasontbijt gaat ongemerkt over in een brunch. We hebben het vanochtend met vier burgemeesters over hun vak. Er wordt hard gelachen, want er staat hier een, een karer, ja, paasbroodje op tafel. We hebben het over hun vak, over het burgemeesterschap. Het is natuurlijk een ambt, hè? eigenlijk vak. Het is een ambt. Uh, er wordt nogal wat van ze gevraagd. Ze zijn tegenwoordig, nou, we mogen het niet zeggen, maar ik doe toch even. Crimefighter, ze moeten de boel bij elkaar houden. En ook steeds belangrijker, crisismanager. En over die laatste uitdagende invulling van het ambt hebben we het nu met de vier burgemeesters aan onze brunchtafel. Oké, okay, een beetje overdreven misschien. De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen, Pieter Smit uit het Groningse Oldamt, Petra Dassen, burgemeester van het Limburgse Bezel en Jan Boelhouwer van Geelzerijen. Een met zorg uitgekozen gezelschap. Van kleine dorpen tot grote steden. Van noord tot zuid. Allemaal hebben ze hun verschillende politieke wortels ook trouwens. Uh, en iedere regio heeft zo zijn eigen identiteit. In Bezel bijvoorbeeld wordt eens in de zeven jaar... een groot evenement op touw gezet. Draaksteken naar de legende van Joris en de Draak. Nou, bijna duizend inwoners helpen mee... die enorme theaterproductie tot een succes te maken. En een van de drijvende krachten achter dat spektakelstuk... is Hans van Kruchten. Donkere dagen, duistere nachten, rook en vuur komen dichterbij. We kunnen nergens heen. Het wordt luider en toch angstig stil. Tot hij uit het donker verschijnt, de draak. Nou, het draaksteken is een, een, een evenement dat eigenlijk gebaseerd is op de legende van Sint-Joris en de draak. Wat veel mensen denk ik nog kennen van de schooltijd vroeger. Het bestaat al sinds 1736 in dit dorp, in Bezel. En het begon heel eenvoudig met een spel in de Maas... waarbij de draak uiteindelijk werd gestoken, want die bedreigde het dorp. Nou, dat is inmiddels uitgegroeid tot een, ja, een waar festijn... waar om de zeven jaar, want het wordt om de zeven jaar gespeeld... totaal 15.000 mensen naar komen kijken. Moed zit sommigen in de genen. Anderen in het bloed. Maar wat als kwaad het goede bedreigt. Ja, er, is, er zijn weinig mensen in dit dorp... die er uh, niks mee, uh, mee van doen hebben. Uh, de, de laatste keer speelden er 400 uh, mensen uit het dorp uh, aan mee. Uh, maar ook 400 mensen achter de schermen. Dus totaal met alles erbij en erop en draan ben je toch met zo'n duizend mensen bezig... Aan dit, uh, om dit spel op te bouwen. Want er is niks, er is een weiland. En we bouwen het hele theater zelf. maken het spel zelf. Uh, de draak is zelf gebouwd, de kleding is gemaakt. Dus alles is van eigen maak. Vandaag vechten we samen. Samen tegen de koord. Ik zal A10 beschermen. En, uh, daar speelt een gemeente waar uh, absoluut ook een burgemeester een hele grote rol in. Tenminste, als ze het goed oppakt. En ja. ik kan zeggen dat ze dat zeker heeft gedaan de afgelopen keer in 2016. Het was haar eerste draaksteken. Ze kende het draaksteken niet. Maar inmiddels kent ze het heel erg goed. En heeft er ook zelfs een bijdrage aan geleverd. Ja. Maar ik denk, de verbinding is uh, ja, absoluut iets wat deze burgemeester op het lijf is geschreven. Ze heeft het bij wijze van spreken op haar voorhoofd staan. Verbinding. Mm -hmm. Want alles wat ze doet buiten het ook in het normale functioneren. Mm -hmm. Dat doet ze altijd vanuit, uh, ja, vanuit de verbinding zelf. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat is hartstikke goed gekomen. En ook uh, ja, de gemeente heeft er in de algemene zin heel goed aan bijgedragen. En ik denk ook dat je elkaar enorm kunt versterken. Ja, Petra Das, uh, we hoorden het. Uh, u, u heeft zelf ook een bijdrage geleverd. Hè? U speelt zelf ook een rol in dat draaksteken, letterlijk. Ik, nou, heel bescheiden. Ik mocht een paar uur in de studio uh, staan met mijn viool om een bepaalde melodie uh, tot stand te brengen. En het was uh, bloed, zweet en tranen. Ja, ja. Maar het is gelukt en het was, was, was mooi om er op die manier een ultra kleine bijdrage aan te mogen leveren. Komt ja. Ja. Dat, uh, um, dat uit u zelf of bent u daarvoor gevraagd eigenlijk? Nou, ze wisten me wel te vinden. en Het is een beetje um, draagzeker bezel. Het is echt van de gemeenschap bezel. Ik woon zelf in het dorp Reuver. Dus ja, dan, dan kan je sowieso wel eigenlijk niet meedoen. Oh. Um, Waarom niet? Ja, het is echt het is van de keihuis. dorp bezel. Ja, ja. uh. oh, ja. Je moet er geboren zijn of een band mee hebben. De vraag natuurlijk is hoe lang ze dat met elkaar ja. volhouden. Maar dat maakt ook wel dat het specifiek in dat DNA zit. Dus ja, uit Reuver komende, ja, dat is natuurlijk een beetje lastig. En bovendien, we hadden het begin erover als burgemeester. Op bepaalde momenten moet je in het, in het, onder het voetlicht staan. En soms ook niet. En bij de draakzieken eigenlijk ook helemaal niet. Want het ja. is van de mensen zelf. Dus daar moet je ook niet proberen. Maar was dat ook een beetje ongemakkelijk dan voor u? Want u denkt dan misschien zelf: wel. Ja, ik ben daar helemaal niet goed genoeg voor. En dan sta ik daar met mijn viool. Met die viool? Ja. Nou, ik heb, ik heb een goede klassikale opleiding gehad. Mijn vader is beroepsmuzikant. Dus ik, ik speel dagelijks viool. Okay. ook in een orkest. Oh. Dus ik wist wel dat ik wat kon. Maar dus het was wel de grens van mijn kunnen. Laten, ja. we, het, laten we het daarop houden. Ja. Ja. Zijn, er, zijn er verder heren aan tafel? Want dat zijn ja. het verder drie heren aan tafel. die iets hebben moeten doen als burgemeester waar ze zich niet. Nee, niet helemaal lekker bij voelde, maar dat je denkt... ja, ik doe het toch maar, in het openbaar. Jan van Zanen? Nee, dan doe ik het echt niet. Ik je zou ik niet van... U ik kies heb... voor veilig, in dat soort gevallen? Uh, ja, want ik... want de organisatie wil het graag, hè? Dus, dus... Uh... En die wil dan ook dat het slaagt. Dus dan kun je wel denken: dat ja, kan mij wat schelen als het mislukt. Dus, dus, dus bijvoorbeeld toen de Tour de France kwam: ja, gaat u dan? Nee. Maar toen was er een singleswim. Wat had er ze gevraagd toen de ja, Tour je gaan de France fietsen? Pizza, of wil je, je nou, dat... of we op een handtrainer wilde gaan zitten? Of nou zo. ja, weet je van anderen. Die dat, jongens, dat, dat doe ik nooit. Ik fiets heel veel, maar ik ga niet op zo'n race. Dat, dat is niet geloofwaardig. Ik heb op een andere manier bijgedragen. Dat was een groot succes. Maar toen was er een singleswim. Dan moest je door de oude gracht en zo. Mm -hmm. flink stuk, 2500 meter lopen. Ik, want ik zwem bijna elke dag. Dat heb ik. Dat kon ik geloofwaardig doen. Dat zag er ook niet uit door nijlpaar door de oude gracht. Maar dat hè? Maar nou, dat kon nou, ik doe je zelf te koffels nee, Ja, dat zal wel. In een moet wel wets, Je moet in een, wet moet in een nou, Dat is ook al. De, ja. de kinderen hebben nou <laughs> Pieter, mijn kinderen hebben er enorm gehad. Het het zuigt je ook helemaal op. Het zit helemaal zo. Weet je helemaal zo. Ja. Maar, maar is niet ook een, zolang je het zelf leuk vindt, hè, en, ja, ja. dan is het gewoon goed. Dan ja, voelt het ja. goed en dan nou, doe je het gewoon. Ik, ik heb voor Hoog ooit voor de winkeliers, heb ik in een luchtballon gezeten. Ik heb hoogtevrees. Ik heb het gedaan. Maar dat vond ik ja, dat niet prettig. Dat, dat, dat ja. had ik niet moeten doen. Ja, nee. weet je? Uh, Pieter ah. Smit, uh, uh, duint volgens mij voor heel weinig dingen terug. Ja, ik vind nog heel veel dingen leuk. Dat, dat scheelt. Hè. Dus uh, <laughs> ik heb wel eens meegezongen bij een, een Chanticoor uh, ballon van ja, het is mij niet heel gauw. Uh, te gek, ik vind het leuk. Alleen, er is wel een grens. Ik heb ooit een, een filmpje gezien van uh, oud-premier uh, Balkenende... die op een skateboard ging staan. Als je het echt niet kunt, ja, dan, dan uh, sla je als je niet oppast echt de plank mis. Ik zie nog altijd Relester Beek hangen in zo'n tuigje. Weten we ja, dat ik, nog? Ja, ja, ja, minister van Defensie, ja. hè, geloof ik. De minister van Defensie toen. Als gedeputeerde ben ik nog een keer uit een vliegtuig gesprongen... met een parachute oh. op uh, zes kilometer hoogte. Jan Boel hoogt uh, van geels ja. Ja, ik... Toen ze me vroegen heb ik echt een uur zitten zweten en beven op mijn stoel. Maar toen het echt daar was, vond ik het magnifiek. Ja? Ja. En uh, ja, dat is dan toch wel want. heel mooi om dat te doen. Ja. Ja. Nou, als het misgaat, en uh, misschien is dat overdreven hoor... en is dat voor mij een geforceerd bruggetje nu... dan kun je er worden op afgerekend. Net Zeker. als bij in het geval van een crisis. We hebben het al gehad over de crimefighter. Uh, ik wil nu graag even inzoomen met jullie op dat aspect van het ambt. Want ja, je hoort steeds vaker dat burgemeesters allerlei soorten, uh, ja, allerlei soorten uh, problemen komen. Betogingen verbieden, asielzoekerscentra met demonstraties. De intocht van Sinterklaas, je zult het je maar hebben in je gemeente. Uh, een Turkse minister die niet welkom is om te spreken. Ja, wat moet je ermee? Um, een tijdje geleden die Eritrese conferentie in Eindhoven. nou, Het is maar een kleine greep uit moeilijke momenten. En het gaat maar door. Grijpen burgemeesters steeds vaker naar de noodverordening of het noodbevel? Jan van Zalen. Ja, het, is, ja, het komt voor een preventief fouilleren. Ik heb rond het WK... Uh, het EK het, uh, van de dames voetbal. Mm -hmm. Toen was er dus een... een, een, een een bedreiging, en toen heb ik ja, preventief fouilleren... veiligheidsrisicogebied, uh, was wel even spannend... want toen zou de koning in de koningin komen... en dan zou dinsdag uh, zou er een aanslag worden gespeeld. Dat was althans de bedreiging. Ja, dan, dan maak je gebruik van bevoegdheden. En daar zit mijn gemeenteraad niet altijd op te wachten. Want die vinden dat... Uh, nou ja, Jan, dat moet je wel, uh, burgemeester, dat moet u wel uitleggen, dat doen we dan ook, hoor. Uh, maar je, je, steeds vaker komt dat voor demonstraties. Nou ja, ik ben van de school demonstreren moet kunnen... Nou, want daar is ook wel is ook kritiek op geweest, hè? Dat zeker. jullie te snel zijn daarmee. Zeker, zeker. Nou, maar maar, maar je, je snapt wel. Ik heb de eerste keer heb ik het toegelaten. En ook in het centrum, het Vredenburg. Ja, dat was ook op het moment dat mensen winkelden. En uh, ja, dat gaat dan niet goed. Nee. En als er dan in één winkelruit doorgaat. Nou, dan heb je de pop aan het dansen. En uh, ja, ik sta dan voor het grondrecht. Maar ja, je zult maar met je kinderen of je kleinkinderen. net door uh, Hokkaterijnen of op het Vredenburg lopen. Dat ben ja. je, daar word je niet blij Maar van. is de burgemeester uh, is die wat meer geneigd? Uh, geneigd uh, wat sneller daarmee om zo'n noodverordening... of een, of een noodverbod, uh, om, om naar dat middel te grijpen... omdat die wordt afgerekend zodra het misgaat. Ja, maar weet je, je moet er ook rekening mee houden... dat alles wat je doet, moet je wel verantwoordelijk voor afleggen. Zeker. Kijk, burgemeesters die denken dat ze het alleenrecht hebben... die hebben het mis. En als burgers denken dat het zo is... Ja, maar u maakt, u maakt wel die afweging. Zeker. En dan moet je dan in het openbaar... Verantwoording over afleggen. En heb je, het dan, heb je het dan gedaan? Was de aanleiding voldoende? Deed hij recht om dat ja. extreme middel. wat ook rechtsbescherming uh, tegenhoudt. Uh, in, te, in te zetten? En dat is een weging. Die moet je wel in je eentje maken. Uiteindelijk natuurlijk met steun van de deskundigen, medewerkers, politie, justitie. Mm -hmm. ja. Maar uh, hoe komt het dat. Uh, meneer Boelhauer ik kijk ook even naar u nu. Uh, hoe, uh, hoe komt het dat burgemeesters vaker naar dat middel grijpen? In vergelijking met vroeger. Ja, maar misschien ook zo. omdat het zich wel vaker en gewelddadiger voordoet. Hè? Mijn gemeente ligt precies in tussen Tilburg en Breda. Ja. Supporters van Willem II en NAC... Uh, gebruiken mijn gemeente nog wel eens om uh, af te spreken dat ze, of dat zo, ze ja. onderling uh, uh, oorlogen gaan uitvechten. Op de parkeerplaats van Van der Valk of iets dergelijks, nee, aan de rand van de snelweg. Nee, ja, dan uh, zeg je tegen de politie, dit staan wij dus op geen enkele manier toe. Punt. Dus de uh, supporters van Tilburg worden van de weg gehaald op weg naar Breda. En die direct weer linea teruggestuurd. En die van Breda ook. En ze kunnen nog naar elkaar zwaaien als ze elkaar dan zien. Maar dan is het ook afgelopen. En... Uh, ja, ik kan dat uh, volgens mij heel goed uitleggen: dat wij op geen enkele manier een hotel waar onschuldige mensen zitten en uh, waar het op zondag uh, feest is voor de hele familie, uh, dat dat gebruikt wordt om daar een soort oorlog uit te gaan vechten met staven en weet ik het wat allemaal we niet. Ik moet er niet aan denken dat ja. het gebeurt, ik nee, net, dat gebeurt. Dat, dat is een vrij logisch antwoord. Uh, maar wat doet u met de kritiek dat uh, uh, nou ja, dat middel gewoon wel eens te snel wordt ingezet, omdat jullie geen risico meer durven nemen? Niet dat je risico's moet nemen hoor, maar uh, het is ook wel eens iets te gretig misschien. Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen uh, van... ja, je moet uh, ruimte laten om dat wel mogelijk te maken. Uh, achteraf is het altijd een koe in de kont kijken. Ja. Uh, want dan heeft uh, iedereen die daar kritiek op had... heeft eigenlijk altijd gelijk. Want er zijn altijd wel dingen te bedenken... waarom het eventueel toch wel had gekund. Ja, je staat ervoor en je wilt ten koste van alles ook voorkomen... dat er onschuldige burgers bij betrokken raken. En dat is voor mij wel een heel belangrijk criterium dat niet anderen erin meegesleept worden... Uh, en uh, gewond raken of wat dan ook, betrokken bij raken. Ja. Uh, en ja, dat is dan op zo'n moment niet gebeurd. ja Dat je daar anderen weer wat uh, moeilijkheden mee bezorgd hebt... doordat ze zich niet konden uiten, ja, dat is dan verrekte jammer, hoor. Ja, meneer Smit, Pieter Smit van uh, uh, Oldampt... kun je het eigenlijk wel goed doen als burgemeester? Want aan de ene kant heb je dus uh, de, de, de demonstratie. Hè? Nou, ja. uh, uh, die verbied je omdat er dreigt, dat dreigt uit de hand te lopen. Die, die signalen zijn er. Aan de andere kant heb je de vrijheid van meningsuiting. Als je niks doet, ben je een slappert als burgemeester. Laat helder zijn. Hè? Demonstreren staat in onze grondwet. Het is een groot goed. Juist, daarom. Maar veilig op straat lopen is ook een belangrijk goed. En dat is de afweging waar wij als burgemeesters voor staan. En als ik naar mezelf kijk... Ik ben het type burgemeester die graag aangesproken wordt... op de dingen die ik gedaan heb en niet die dingen die ik heb nagelaten. En de ene keer verbied je iets omdat je informatie hebt... waarvan je zegt, ja, het zou uit de hand kunnen lopen. En dat zijn afweging die je in de driehoek maakt hè? dus samen met het OM samen met de politie ja, ja. Uh, en soms laat je ook dingen doorgaan dus even ja uh, alles overwegende. Uh, ja, is het, is het verantwoord. En net wat, wat, wat collega Verzanen al aangaf. Je verantwoord je in de gemeenteraad. Zo is dat geregeld bij ons in Nederland. En die maakt uiteindelijk de afweging: heb je het goed gedaan of niet goed gedaan? Ja. Heeft u wel eens iets verboden waarvan u dacht dat was achteraf misschien een beetje overdreven? Ja, je moet ook durven leren. Ja? Ik heb ook wel eens een demonstratie niet verboden. Want dat gaat heel ver. Maar, ja, maar, maar je... eens, Ik wil het niet op die plek hebben, maar ik wil het op een andere plek hebben. En uiteindelijk ook door de politie-demonstratie op dat moment uh, laten om binnen, omdat ze op de verkeerde plek waren. Ja, met de wetenschap die je dan later hebt, je zegt, hoeveel mensen kwamen erop af. Maar je op, op dat moment moet je wel in een split second een, een, een afweging uh, ja. uh, maken. Dat geldt ook voor het instellen van, van een, een, een noodbevel, noodvordering heb je vaak wat meer tijd voor, dat bereid je voor met elkaar. Maar als de informatie komt van jongens, er gaat wat gebeuren, dan trek je de noodbevel uit. Ja. Ja, en hoe zit het met bijvoorbeeld, uh, nou niet een willekeurig voorbeeld, maar een onaangekondigde demonstratie van communisten, die uh, iets te hardhandig wordt beëindigd misschien? Nou, dat, of daar daar moet je iets zorgvuldig in zijn. Want, Nieuwe eh, communisten bedoel wel eh, De Verenigde Communisten? Eh, hij was wel al aangekondigd, alleen eh, zij verscholen zich achter een organisatie die niet be bestond. Ze riepen opmiddels eh, ik, ik, ik wist dat deze vraag zou komen dus ik heb de foto even meegenomen. Ah, u bent, voor ja, je ja, je bent ja. wat ja. Een, een, een onafhankelijke uh, collega daar eens van vindt als hij zo'n foto ziet als er zo wordt ja, opgeroepen. Het is radio, dus u moet even beschrijven wat u ziet. En u zit vijf meter bij mij vandaan, dus ik kan het ook niet zien. Vrij heftige, en ook met heel veel vuur, ja. dat maakt altijd indruk. Dit kan ook een windschoten. wie doet mee? Ja, dat ziet er niet echt vrolijk uit als een gezellige demonstratie. Nee. He, waar, waar je nou van zegt, van, hé, Dus ik snap dat de burgemeester dan denkt van, is dit nou de bedoeling ja. voor uh, vrijheid van meningsuiting? En op basis van dat soort informatie moet je ja. dus een afweging uh, ja. maken. En dat is ook wat ik uh, uiteindelijk gedaan heb. Daar word je ook voor betaald. Daar sta je ook, uh, op, uh, ook voor. Maar soms, ja, kun je ook wel eens terugkijken. Van had het een tandje minder gekund? Het bleek allemaal mee te vallen. Maar goed, dat is dan het achteraf. Ja. En nogmaals, ik wil graag aangesproken worden op de dingen die ik heb gedaan. En niet. Kijk, als je niks doet en het loopt uit de hand. Nou, dan staan de kranten vol. Hè, van burgemeester, waarom heeft u dit uh, toegelaten? Ja, hij was aan het golf gedaan? Gedaan? Ja. Ja. En Jan van Zanen, van je Utrecht. Moet, je moet dus ook, je moet ook goed realiseren. Het wordt nu heel erg simpel. Dat snap ik, ook, voor het gesprek van dat doen jullie. En dat, maar het wordt allemaal zeer goed afgewogen. Dan zijn er ook uh, tolerantiegrenzen. Die worden per incident van tevoren. Ja, wat absurd. gebeurt er als je dat doet? Die tekst kan die nog? Als ze nou een meter naar voren nog... weet je, Dat wordt allemaal heel precies, voor zover je van tevoren kunt inschatten wordt dat echt heel netjes eh, voorbereid. En dan kunnen de vrouwen, mannen die uh, in de linie staan... ja die kunnen dan want die doen het, die kunnen dan uh, handelen. Ja. En uh, altijd rustig, altijd deescaleren. De de maar maar merken jullie dat er, dat, er, dat er vanuit die samenleving... Uh, we bespraken dat ook al even bij het fenomeen crimefighter... Uh, sorry voor het woord nogmaals... Uh, dat we leven in een samenleving die kordaat optreden verlangt, voortdurend. Merken jullie die druk als burgemeester? Ja, maar die vooral ook daarna, als het een keer anders ja. gaat... of als het fout loopt, ook meteen babeltje moet hangen rond. Ja. Ja. En ja. die context maakt het werk natuurlijk ontzettend ingewikkeld. Hè? Want we leven wel in Nederland in een cultuur... waar als er iets misgaat ook meteen een verantwoordelijke aangewezen moet Zeker. worden. En Zeker, dat ja. maakt het beroep natuurlijk ontzettend kwetsbaar. En kan er wellicht toe leiden dat je soms ook misschien wat meer... de weegschaal naar de kant van laten we geen risico nemen, laat uitslaan. Hè? Want ja. dat en ook is, voor het personeel. Het ook, geleerd, hè? Ook, geleerd, ook voor de vrouwen en uh, uh, mannen die het werk moeten doen. Ja. Ja. Ja. Wij kunnen ja. dat allemaal wel mooi verzinnen. Maar ja. zij moeten het wel realiseren. Nee, precies, ik, ik heb in dat uh, op zich veel geleerd van uh, de oud-burgemeester van Den Haag. Pieter Smit Oldand, uh, ja. Ik was toen uh, secretaris van de operationele driehoek. Daar werden alle demonstraties in besproken. Den Haag is natuurlijk tot de stad van, uh, van de demonstraties. Ja, dan werd elke keer die afweging gemaakt. En ik was zelf ook nog pelotonscommandant van de, de, de mobiliteit in die tijd. En dan ik Deeman nog altijd van... Je ziet uh, hem glimmen, hè? He. Ja, de mensen dat is, ook. het was toch wel een ja. leuke baan, ah, geloof ik. Nou, maar dan ah, zei ah, Deeman ah, nog altijd van... Uh, let je een beetje goed op, anders weet je weer niet wat je, <laughs> wat je doen moet straks. <laughs> maar dat is inderdaad wel van... ja, wat, Hoe zorg je ervoor dat het grondrecht uh, gerespecteerd wordt? En hoe zorg je ervoor dat ook gewoon de overige eh, mensen op straat gewoon hun ding kunnen blijven doen. Ja, nou ja, dat, zijn dat, dus, dat, is, het dat is dus een dilemma voortdurend. Ja, dat is, dat is een stukje mooi. En dan hebben we een hoogleraar in Groningen die ons daar altijd een beetje uh, scherp in houdt. Bellen jullie elkaar trouwens ook wel om te overleggen ja. over dit soort lastige kwesties? Binnen de, de wilt... regio ja. meer dan je ja, dus, uh, ja, ja, ja, Hoe gaat dat dan? Dan, dan, dan, dan, dan heb dan, dan je. Dan dan dan met wie hebben... belt u dan? Mevrouw Dassen bijvoorbeeld? Uh, bijvoorbeeld Welke collega? Uh, mijn collega uh, Pele Maas of Venlo, de regio burgemeester. En dan overleg je, zeker in kiezersituaties, is er altijd even contact... Uh, ja. Van Hoe zou jij dit aanpakken? Ja, wat ik ook net nog wilde zeggen. Uh, Jan Boerhouder is, is ook uh, meerdere keren het land doorgetrokken... om te vertellen over die bedreigingen. Hè. Dat geeft ook weer goede moed en tips. Hoe ga je daarmee om? Uh, uh, de grote steden hebben heel vaak uh, de vier grote steden hebben overleg. En inderdaad, praktijksituaties. Wij zijn, ik ja. ben een regio-burgemeester. jij bent daar namens andere gemeenten ook vaak bij aanwezig. Dan vertel je en wisselen ja. we allerlei ervaringen uit. Want iedere dag gebeurt er weer iets waar je iets van kan leren. Ja, want zullen, we, zullen we het nog meer eens even op de praktijk richten. Uh, uh, met een voorbeeld. Tijdens een crisis zie je namelijk inderdaad heel goed uh, de diverse rollen van een burgemeester. Jan van Zanen, Petra Dassen, uh, Pieter Smit. Jullie maakten alle uh, ja, kun je toch wel zeggen, ingrijpende crisis mee. Laten we even luisteren. Met de vondst van het lichaam van Anne Faber. komt er dus een einde aan een zoektocht van bijna twee weken. Vrijdag 29 september gaat Anne fietsen vanuit Utrecht naar de bossen ten noordoosten van de stad. Ze stuurt nog deze selfie vanuit Baren. Daarna krijgen familie en vrienden geen contact meer. De uitslaande brand aan het Markplein in de binnenstad van Winschoten begin oktober 2012. En de brand in een leegstaand winkelpand aan de Torenstraat. Het zijn de beruchtste wapenfeiten van Danny F. De impact van de Syri-brandstichtingen werd vaak verwoord door een alomgevoel van onrust, onveiligheid... En wantrouwen ten opzichte van andere plaatsgenoten. Op donderdagochtend rond 9 uur zoekt hij zijn ex-partner op in Reuver. Op straat schiet hij haar in het been. De schutter neemt zijn dochter mee en sluit zichzelf op in de woning van zijn schoonouders. Als de politie net na half drie besluit de woning binnen te vallen, vinden ze de twee ontzielde lichamen van de man met zijn dochter liggend op bed. Een familiedrama, heeft u Petra Dassen mee te maken gehad, hè? In, in Reuver inderdaad. De vader gijzelde zijn eigen dochter en bracht toen haar en zichzelf om het leven. Dat is een aantal jaren geleden nu. Wat is uw rol op het moment dat dat plaatsvindt? Ja, dan ben je natuurlijk als burgemeester degene die de boel bij elkaar moet houden. De driehoek voorzit, de driehoek van de openbare bestuur en politie en de gehele operatie ook met elkaar coördineert. Dus je, dan, dan komt er heel veel op je af. Op die ochtend stond ik bij de bakker en um, haalde wat broodjes en er waren zoveel sirenes dat je onmiddellijk wel voelde dat er iets zeer ernstigs aan de hand was. Dus je bent eigenlijk op dat moment ook, ja, u noemde het woord, de crisismanager. Uh, nooit alleen, met elkaar natuurlijk, vanuit ieders verantwoordelijkheden. Het Openbaar Ministerie heeft een bepaalde verantwoordelijkheid, de politie. Maar als burgemeester vervul je wel een cruciale rol op zo'n dag. Ja, en wat is dan het het eerste dat u doet? U gaat, ik neem aan, terug naar, naar het gemeentehuis, zo snel Ja, mogelijk. toevallig naar de, de politie er al, want ja. ik had een afspraak. Dus het eerste wat je doet, is zo snel mogelijk de driehoek bij elkaar zien te krijgen. Ja. En dan uh, proberen met de medewerkers de, kaart in, de situatie in kaart brengen. Sorry. En, en dan kijken, wat kunnen we? Wat zijn onze, wat zijn onze scenario's? Uh, waar moeten we op voorbereid zijn? Wat doen we met de buurt? Uh, ach, er komt zoveel op je af op ja. zo'n moment. Ja, en op het moment dat die gijzeling dan dus gaande is, heeft u overlegd. Uh, inderdaad, met die driehoek. Wat ja. is de eerste beslissing, moeilijke beslissing, die u toen heeft moeten nemen, terwijl die gijzeling dus gaande was? Ja, je moet iets met de wijk, hè, waar het ja. huis staat. Dus je moet uh, bepalen dat mensen hun huis niet meer in of uit mogen. Dus uh, dat betekent wat. Vervolgens ligt uh, niet ver van de woning een school. Uh, een gijzelaar, die, ja, er zit een gevaarlijke situatie, vuurwapen. Er is al geschoten, wat kan er allemaal gebeuren? Dus je moet besluiten of je die school al dan niet ontruimt. Ja. Dat is heel moeilijk, want kinderen horen op een school in een veilige situatie te zitten. En op het moment dat je een school gaat ontruimen, dan weten die kinderen, weten ze natuurlijk later ook wel, maar dan worden ze meegenomen in een situatie waar je ze eigenlijk gewoon echt niet wil hebben dat zijn hele moeilijke beslissingen ja. maar dan is toch de veiligheid toch het allereerste waar je aan denkt en kun je, daar, uh, uh, uh, kun je daar op voorbereiden als burgemeester, meneer Boelhouwer? Uh, hey, op dit soort, want dit zijn, zijn altijd unieke situaties natuurlijk. Ja, uh, je moet altijd dan een ingewikkelde beslissing nemen. Is daar iets van een... Nou ja, kun je daar, ja, kun je daar op voorbereiden? Jazeker, wij worden verplicht ook als burgemeester... om uh, echt ieder jaar een aantal trainingen te volgen. Ja. Dat is ook heel verstandig. Uh, en wij hebben in Gils en Rij bijvoorbeeld... de grootste luchtmachtbasis, uh, helikopterbasis van West-Europa. Ja. En dat betekent dat je echt ieder jaar een hele grote oefening op moet tuigen... om te zorgen dat het daar op een of andere manier ooit eens een keer fout gaat. Dat dan iedereen ook voorbereid is en precies weet wat er moet gebeuren. En doen jullie dan een soort rollenspel? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, dan wordt er, ja, nou ja, er wordt een scenario, een, zeg maar een, een denkbeeldige situatie wordt voorgelegd. En dat betekent het ook dat mensen in het veld ter plekke opgeroepen worden daar naartoe gaan. He, de brandweer en de politie. Er is een regionaal uh, centrum in uh, Tilburg op het politiebureau... Uh, waar heel veel deskundigen zitten die echt weten hoe je bijvoorbeeld in geval van brand of slachtoffers moet organiseren dat daar de ambulances en de ziekenauto's, uh, de ambulances en de brandweerauto's zo goed mogelijk naartoe kunnen en ook de weg naar het ziekenhuis kunnen vinden. Dat wordt dan ook helemaal in de werkelijkheid wordt dat gedaan. En vervolgens is er een gemeentelijk beleidsteam in het gemeentehuis waar de burgemeester de leiding van heeft, waar uh, anderen uh, ook alle informatie kunnen geven... zodat je op een goed voorbereide manier de beslissingen kunt nemen... die er genomen moeten worden. Je doet dat niet alleen, uh, maar... Heel veel deskundigheid wordt daar dan omheen ook georganiseerd. Dus in het veld, tussenin en helemaal bovenin in het gemeentehuis. En dat wordt dan ook geoefend om dat goed met elkaar te laten samenwerken. Ik heb een keer een oefening gehad. En toen uh, was het team wat in Tilburg zat, was gedurende twee uur onbereikbaar. En ik dacht dat dat bij de oefening hoorde. Want uh, <lacht> ja, uh, wat, wat moet je doen als je verder geen contacten met de wereld meer hebt? Dus ik heb dat na afloop gevraagd en toen zei de leider van dat team in Tilburg. Die zei, ach ja, ach, zo'n burgemeester... die hebben we eigenlijk ook helemaal niet nodig... om het probleem op te lossen. Dus we nou, namen gewoon de telefoon niet op. Nou, uh, het probleem ja, dat is wel... dat, wel dat, dat, de, dat, dat uh, die, die nou, hoeft dat nooit meer van zijn leven te doen... Uh, dat werk. <laughs> Want uiteindelijk is het zo... dat als het fout gaat... in de werkelijkheid ook... dan is er maar één persoon die erop wordt afgerekend. En dat ja. is de burgemeester. En niemand anders. Ja. Ja. Uh, Pieter Smit, Oldamt. Uh, u had te maken met een pyromaan he, in ja. Winschoten... Uh, in het Dagblad van het Noorden stond toen, uh, toen die zaak was afgelopen... Uh, dat een burgemeester die zijn eerste crisis doorstaat... Ja, dat je je dan pas bewezen hebt als burgemeester. Heeft u dat ook zo ervaren toen? Het was ja. eigenlijk een soort, ja, sorry voor het woord, vuurdoop. Ja, dit was een heel letterlijk een vuurdoop. Ja, dat, dat stond daarin uh, in, de, in de krant. Uh, ik heb mijn, mijn werk daarin gedaan. Maar nogmaals, je doet dat niet uh, alleen. Je doet dat met een heel, uh, heel team. Uh, en je probeert er voor je inwoners te zijn... Ja, dan kom je er pas achter wat voor impact branden op... Uh, wat dat met mensen doet. Uh, zeker in zo'n uh, ja, compacte binnenstad als, als windschoten. En als je dan meerdere branden hebt waar het elke keer nog maar net goed gaat... dat er geen slachtoffers vallen. Um, ja, dan moet je daar uh, echt uh, goed aan de wind zeilen. Wil je dat goed managen met, uh, met elkaar. Heel veel uh, waardering voor de inzet van de politie in het OM. Om daar toch een groot SGBO-staf grootschalig bijzonder optreden aan te zetten. Want het speelde in dezelfde tijd als de Facebook-rellen in Haren... Nou, daar zat een groter Risease-team op. Bij mij zat een groter Risease-team. Dat moest allemaal gemanaged worden. Maar uiteindelijk hebben we dat wel goed gedaan met elkaar. Ja. Meneer Van Zanen, zit er wat in? Moet je als, als je een goede burgemeester wil zijn of worden, moet je dan een stevige crisis meemaken? Omdat je dan pas weet. Ik had hem graag dat voelt. over geslagen, hoor, uh, wat dat betreft. Uh, ja, nee, ja, dat snap ja. ik. Want het, het menselijk het drama is natuurlijk verschrikkelijk. Het is zo dat je collega's erop ziet sneuvelen die geweldig waren en dan gaat het mis. Ja, Die kunnen er dan soms niet aan doen. En je ziet collega's die, die maken iets mee, doen dat heel erg goed. En zijn daarna nou ja, boven elke kritiek verheven. Het, het is een feit. Ik weet niet of het terecht is. Maar het, het gebeurt. Ik, zie, ik neem het waar. En uh, test en try it is altijd heel goed. En, en weet je, je kunt je suf oefenen. Ja. Maar ja, het gaat. Je, op de een gegeven moment is het werken. Het, is anders. het is altijd anders dan wij nu bedenken en bespreken. Maar ja. nou, er zit je... nog wel steeds veel vrijblijvendheid in bij het oefenen. <coughs> moet ik zeggen hoor. Ja. Het is dus toch een beetje op penalties oefenen ook. Hè? Nou ja, ja in heb je daar wat onderzoek na, na te doen. Uh, uh, uh, Um, and... Um. Om te, om te kijken van hoe vrijblijvend is het er. He? Want, uh, er is heel veel beschreven, maar voor de burgemeester, er is geen lijstje die zegt van yo, dit moet je doen. Is, ja, je uh, dus er dus, zit ook al veel bij, vrijblijvendheid je, je bij. bij. Maar het is goed dat het er is. Maar als, in, op dat moment is, is alles anders. Hè? Als het in het ja. eigen is, dan, dan en heb je wel knik in de knieën. Nou, en bij... ben je wel degene die met je team dat moet oplossen. Ja, en het je, is je moet je team anders. kennen, hè? Pieter, is er ja, niet nou, zo, dat, het niet zo. is altijd anders. Oefenen is altijd anders dan de werkelijkheid. Maar ik merk dat als echt the shit te om het even in het Nederlands te zeggen. Als ik dan vrouwen mannen ken ja, van de politie, justitie ja, en, me nou, en over mijn ja, mede-kortereijers kunnen schakelen en over zitten er goed. altijd onafhankelijke deskundigen bij, En daar kun je dan een beroep vliegen op doen. aan de muur en die geef je een werkelijk ongesoute kritiek. Ja, we gaan zo op verder praten aan de muur, die wat je fouten maakt. We gaan sorry, gewoon door sorry. tijdens nieuwsstellingen, ja, misschien wel het beste. <tus>